Verbrandsen met het NOS-journaal.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 In Amsterdam heeft een man gisteravond in korte tijd drie mensen neergestoken. Ze moesten van hem hun snorfiets of auto afstaan. Toen ze dat weigerden, werden ze door de man met een mes gestoken. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar en de dader is opgepakt. In Frankrijk wordt vandaag de politieagent herdacht die vorige week bij de gijzeling in een supermarkt werd doodgeschoten. De 44-jarige Arnaud Bertram nam de plaats in van een aantal gegijzelden en moest dat met de dood bekopen. Bertram krijgt postuum de hoogste Franse onderscheiding.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 We van Zandvoort van op 106.9 FM Who oh, mm. you been running around running around running around throwing that turtle on my name Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up You been going around going around going around never repeat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 But you just make...